Dit is dag 8 van hoofd- en hartruimte. Begin eerst met rustig te zitten, aan te komen in jouw houding. Met de ogen nog open haal je 5 keer diep adem.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 Kijk of je hier gewoon naar kunt kijken zonder er iets aan te veranderen. Merk op hoe je je voelt. Laat het dan los en richt je op je ademhaling. En volg zo je inademing en je uitademing.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 Voor zolang als je kunt vandaag. Geniet van de dag. Tot morgen.